Tweede deel Het wapen van Troje. We vinden ze nooit in die mistinspecteur We zijn hier zoveel steegjes en zijstraatjes Ze kunnen net zo goed Wacht eens Wat is dat daar? Waar? Die zak daar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 Een van die twee uit het huis, denkt u? Ik zou het echt niet weten. En hij kan het ons moeilijk vertellen. Hij is zo dood als een pier. Kijk ze eens hoe ze hem toegetakeld hebben. Aan flarden gesneden. Maar die oude lab heeft hij niet losgelaten. Agent, hierheen, Terug! Ik ben inspecteur Wade van de rivierpolitie. Jawel, inspecteur. Blijf bij dit lijk, wil je? Ik zal zo gauw mogelijk voor aflossing zorgen. Rommelt, wat hebben ze die toegetageld? Zodra je bent afgelost, moet je inspecteur Elk op Scotland Yard tellen. Hm. Vertel hem wat er is gebeurd en vraag hem mij over een uur op het politiebureau van Wetting te ontmoeten. En waar gaat u nu heen, inspecteur? Ja, voor het geval dat iemand daarna mocht informeren? Eerst zorgen dat jij wordt afgelost en daarna naar het Mecca Hotel voor Zeevarend. Inspecteur, weet wat moeten de gasten nou wel denken dat u hier zo midden in de nacht komt? Waar is je vrouw, Golly? Ja, dat zou ik echt niet weten, inspecteur is eerder op de avond uitgegaan, maar of ze al terug is, dus weet ik echt niet. Zullen we dan maar even gaan kijken? hè? Eh? Maar oh, dat vindt ze vast niet goed. Ze vindt het vreselijk als de mensen er zo opeens op het lijf komen vallen. Dat wil ik toch maar riskeren. Ga oh, mee. U bent toch zeker niet nog steeds bezig over die vaten whisky, hè, inspecteur? Want daar wil ik enig wel om deze tijd echt niet over lastig vallen. Loop me maar gewoon aan en zeg dat ik er ben, oude jongen. Enig Annabel, ben je thuis? Er is iemand voor je, Annabel. Oh, ben u er weer, inspecteur? Gaat u dan nooit eens naar bed? Ik heb al gezegd dat we niks van die gestolen whisky weten, schatje. Deze keer gaat het me niet om whisky. Zou ik dan misschien mogen weten waarom het u dit keer wel gaat? Om moord. Moord? <laughs> moord? <laughs> Moet jij hem horen. Er is vanavond een Chinees vermoord... in een zijsteegje van Wapping High Street... vlak nadat hij een huis had verlaten in Langrace Street. Oh ja? Weet u welk huis ik bedoel? Nee. Nee, dat zou ik echt niet weten. U was anders zelf in dat huis vanavond. Met Lyla. U bent niet lekker. Probeer het maar niet te ontkennen, ik heb u zelf gezien. Is dat waar, Annabelle? Als inspecteur weet je dat u zelf gezien heeft... u zal het toch verwachten niet om liegen, wat, inspecteur... Ik weet niet wat het allemaal te betekenen heeft, maar. Maar je kunt hem echt beter de waarheid vertellen, lieve. Nou, goed dan. Ja, ik ben daar geweest. Ja, het is een vreselijke ruïne, inspecteur. Dat pand was het eigendom van Ellebos zuster, en na haar dood hebben we jaren vergeefs geprobeerd het van de hand te doen. Waarom bent u daar vanavond met Leila naartoe gegaan, Mrs. Oaks? Kruid, right, lieve. Je kunt het hem echt beter vertellen moest zich ergens rustig en ongemerkt kunnen verkleden. Ze had een afspraak met haar vader. Oh ja? Dat was dan zeker die Mr. Brown. Vertelt u mij eens wat meer over hem? Nee, dat gaat u niks aan. U weet dan wat u weet. De woud is nu vanouw op. En het believen? Die toon is beslist verkeerd. Mrs. Oaks, ik wil u waarschuwen dat ik u net zo goed mee kan nemen naar het bureau. Als u hier geen antwoord wil geven. Ik hoop dat u nu hoort. Nee, me. Maar... Neem u me niet kwalijk. Maar u begrijpt toch zeker wel, inspecteur, dat ik een beetje over metamontane ben. Als u hier in het hols van de nacht komt met een, een verhaal over een vermoorde Chinees. Die in het huis van mijn overleden zuster zou zijn geweest. Wie gebruikte dat pand nog meer? Niemand, voor zover wij weten. Het is dan al jarenlang leeg. Juist. Vertelt u me dan nog eens iets meer over die vader van Leila? Maar die heeft niks te maken met wat er volgens u in Lengere Street is gebeurd. En in het belang van Leila. Kom, wat... kom, Mrs. Oaks. Nou ja, de kwestie is, uh, hij was niet getrouwd met Leilas moeder. Weet Leila dat? Nee, tuurlijk niet. Ze weet geen eens dat het haar vader is. Ze denkt dat hij alleen maar de, nou ja, oude kennis is. Maar hij stuurt me geregeld geld voor de levensonderhoud en zo. En wanneer hij naar Engeland komt, dan stuurt hij wat extra's voor een jurk, zodat hij ermee uit eten kan nemen. Eén keer per jaar? Ja, daar komt het zo ongeveer op neer, ja. Met andere woorden, één keer per jaar gaat hij met haar uit en er worden kosten of moeite gespaard. Maar voor de rest van het jaar laat hij er rustig zwoegen en bloed in deze griebus zien. Dat vind ik erg onaardig uitgedrukt, inspecteur. Dit is een fatsoenlijk hotel en we handelen, laaien als ons eigen kind is. Ja, ja. Waar woont hij, uh, Mr. Brown? In Amerika, Long Island. heeft een grote villa, even buiten New York. En hoeveel sleutels bestaan er van dat pand in Langrove Street? Sleutels? Eentje, maar... De mijne. En die leent u nooit uit? Natuurlijk niet. En die Mr. Brown? Heeft die geen sleutel? Als ik u nou toch zeg dat hij niks met dat huis te maken heeft... Ik wil alleen maar weten of u er een sleutel van heeft, ja of nee. Nee. Wat zou u daar nou mee motten? Ik heb echt niet het recht om zo tegen de tekeer te gaan, inspecteur. Ze vertelt u eerlijk alles wat ze weten en... Mag ik die sleutel van u lenen, Mrs. ook? Waarvoor? Ik wil er eens een kijkje gaan nemen. Heb u een bevel tot huiszoeking? Ik ken de wet, hoor. Haart u geen flauwe kul, en geef me die sleutel. Geef hem nou maar, Annabel. Nou, goed. Hier. Dank u wel. Dat is de sleutel van de voordeur. En nou nog die van de kast. Welke kast? Die grote kleerkast in de slaapkamer aan de straatkant. Krijg U bent er al binnen geweest, dat is in strijd met de wet. De sleutel van die kleerkast, Mrs. Oaks. Die heb ik niet. Zoals u wilt. Dan zal ik hem open moeten breken. Als u dan maar weet dat ik schadevergoeding zal eisen, dan zal ik... Oh, dan komt Leila. Ik had gezegd dat ze een glas melk moest komen halen. Collega jij vertegenwoordigt tegen zeggen dat ik het direct op boven breng. Die arme stakker hoeft hier niet meer lastig gevallen te worden. Nee, lieve. Hoe wil u dat arme kind soms ook meenemen naar het bureau, inspecteur? Mrs. Oaks, laten we nou alsjeblieft ophouden met elkaar voor de gek te houden. En vertelt u mij de echte naam en het adres van de man waarmee ze vanavond heeft gedineerd. Hij zegt dat hij Brown heet, inspecteur. U moet me geloven. Meer weet ik ook niet van hem. Ik krijg één keer per jaar bericht van hem. Dan telegrafeert hij dat hij met eruit wil gaan. En u blijft voorhouden dat hij niets weet van dat huis in Langere Street? Absoluut niks. Hoe zou hij dat nou kennen? Waar treffen ze elkaar dan? We gaan meestal met een taxi naar Langere Street en daar verkleedt ze zich. Omdat ze niet wil dat onze gasten er hier in Pontifical zien. Daarna breng ik er met die taxi naar St. Paul's Churchyard. Daar stapt hij erin en ik eruit. Maar vanavond heeft hij jou teruggebracht naar Langro Street. Dat heb ik zelf gezien. Dat kwam door de mist. We konden daar beter afspreken dan ergens anders. Ik geloof er geen woord Mijn zorg. Als u dit maar van me aanneemt, ik ben dol op Leila, En ik zal alles doen, alles hoort u, om te verhinderen dat u dit allemaal aan de grote klok hangt en haar ongelukkig maakt. Je hebt haar uiteindelijk dus toch maar niet gearresteerd, John. Omdat ze toch nog niet bereid is om te praten. En omdat ik het Laila niet onnodig moeilijk wil maken. Nou, dan heb ik toch meer beleid. Ik heb hier een paar dingetjes die jou vast wel zullen interesseren. O oh ja? Maar mag ik dan eerst even het raam open doen? Ik mm -hmm. zou een rookgebot in politiebureaus moeten instellen. Oh, wat stop je eigenlijk in die pijp van je? Zo laat je de mist binnen. Het is nog veel erger dan mijn pijp. Dat ben ik oh. beslist niet met je eens. <kluis> nou, laat maar zo ja. Het lijk is nog niet geïdentificeerd. Maar er is wel een briefje opgevonden. Hier. Nou, daar heb ik niks aan. Ik kan geen Chinees. Ik heb het laten vertalen. Het zijn aanwijzingen voor de kortste weg van de rivier naar dit bureau. En dit had je ook nog bij zich. Platina sieraden waar alle stenen uitgerukt zijn. En stuk voor stuk buitgemaakt door de rubberbandiet. Meen je dat? Weet je dat zeker? Ja, ik zit jou al maanden lang achter die rubberbandiet aan. Alles wat ze ontvreemd hebben, zou ik direct herkennen. Er is ze op de tast. Met andere woorden, toen dat drietal zich vanavond in dat huis in Langley Street bevond. had ik een stel van die rubberbandieten praktisch binnen mijn bereik. En ik heb ze zo door mijn vingers laten glippen. Inderdaad, John. Maar kijk u deze ringers. Dat is het enige voorwerp dat niet op mijn lijst voorkomt: een gouden zegelring. Ja, met een soort water erop. Het lijkt wel een tempel, weet je niet? Met daarvoor een figuur in een Grieks gevaar. Mm -hmm, dat dacht ik ook, ja. En. Allebei. Wat, wat is dat? Ik meen het, weet Stil blijven zitten. Tussen twee haakjes. Je verstaat het toch wel? Sommige mensen verstaan me wel eens niet, vooral als ik dit masker voor heb. En dat doen ze niet precies wat ik zeg, met de meest desastreuze gevolgen. Wat kom je doen? Tegen de muur gaan staan, allebei. En allemaal ook. Ga jullie onder schot totdat ik veilig weg ben. Jij is smerig, wel. doe wat hij zegt. Dat is verstandig. Erg aardig voor jullie om het raam open te zetten. Er moet nog iets wezen wat het eigendom is van... Aha. Daar ligt hij. De ring. Dat. Inderdaad, inspecteur Wade. De ring. De eigenaar zal blij zijn om hem terug te krijgen. Staan blijven, inspecteur Held. Ik jullie twee met grootste genoegen naar de andere wereld willen helpen. Daar is die dat voor nodig. Ik doe het raam achter me dicht... Hoe ja, goed, hè. En nog open, denk. Verdomme, dat toppunt. We konden hem toch niet de gelegenheid geven om onze helden door te laten sterven? Ja, die ring zal ons waarschijnlijk op het spoor hebben gebracht van een van de bendeleden. Daarom moest ze hem terug hebben. Misschien kan Mrs. Oaks ons vertellen wie dat was. En je hebt zelf gezegd dat ze nog niet bereid is om te praten. Dat neemt niet weg dat we dat toch nog maar eens moesten proberen. Er is intussen heel wat gebeurd. En we moesten dat maar eens doen bij jullie op de yard. Misschien maakt dat haar zo nerveus dat ze de mond voorbij gaat. Voor mijn part houdt u me hier de hele nacht. Ik ken toch moeilijk over dingen praten waar ik niks van af weet? Of wel, soms. Inspecteur Wade, zegt u nou eens eerlijk... Vindt u het netjes van u zelf om mijn arme vrouw zo lastig te Hou jij je mond, Golly. Als ik je hulp nodig heb, dan vraag ik ze wel om. Zoals je wilt liever, maar... En voorlopig ken ik het heus nog al wel alleen af. Al. Jullie smeren, ze schijnen niet te weten... ...dat fatsoenlijke mensen ook hun rechten hebben... Jullie kennen ons niet midden in de nacht uit ons bed halen, hè? Stil maar, stil maar. We verlangen allemaal naar onze bedjes. Vertelt u me daarom maar gauw wat u weet van de rubberbandieken, dat huis in Langra Street en de man die volgend uur Laila's vader is. Dan mag u meteen aarsen. <laughs> Doe maar, echt inspecteur met de grappen maken. Eerst was het moord en nou weer die rubberbandieken. Goldie! Ik geloof toch niet echt dat mijn lieve Annabelle er iets mee te maken heeft. Goldie! Hou oh, je mond, zeg ik. Ik weet niet wat uw bedoeling is, inspecteur. Maar als u mij ergens van wil beschuldigen... dan zal u toch eerst met bewijzen moeten komen. Dat zal heus niet lang meer duren. En aangezien u een... Uh, hoe zei u het ook alweer... een fatsoenlijk mens bent... ben ik ervan overtuigd... dat u me daarmee zult helpen. <hijs> Laat me niet lachen. Die rubberbandieten krijgen jullie nooit te pakken. Ach man, vanavond heeft er nog eentje van hun ingebroken... in een politiebureau... en onder jullie neus een ring gestolen. Annabelle, stil golly. Hoe weet u dat? Nou, hoor. nou, heel Londen praat er nog zeker over. Dat weet iedereen. Beslist niet. Nou, ja, dan heb ik het zeker van een van onze hotelgasten gehoord. Dat is inderdaad mogelijk. Want de dader was een goede kennis van u. Ja, wacht nou eens even, inspecteur. Ken u dat bewijs, hè? Helaas niet. Omdat de rechtbank het parfum van een misdadiger nog niet als bewijs aanvaardt. Zijn parfum? Ik zal het nu naar huis laten brengen. Denkt u er nog eens over na. Ik weet al een heleboel van die knaap. Het is nog maar een kwestie van tijd, en dan weet ik zijn naam ook. Brigadier? Inspecteur? Mr. en Mrs. Oaks kunnen gaan. En vraag inspecteur Elk of hij even hier komt. Goeienacht, en dan Ik vraag me af wat voor potje die voor jou op het vuur heeft staan, John. Gemalig was toen je toppasta tussen je lakens. Toch is hij zelfverzekerd, he, maar schijn. U weet dat ik haar vriendje vanavond heb herkend. Haar vriendje? Die knaap die die ring gepikt heeft. Heb je die herkend? Ja. Ik weet nog niet hoe die heet, maar dat parfum van hem zou ik overal herkennen. De laatste keer dat ik dat rook, zat hij bij Annabelle in de kast verstopt. Die kerel waarover ik informaties moest invinnen. Dat is waarschijnlijk een zekere racket lane. Tussen twee haakjes, die was vanavond nog bij een ander incident betrokken. Oh Ja. De arrestatie van een zekere Ann Smith. Ann Smith? Zwaar psychisch gestoord, als je het mij vraagt. Ze is gearresteerd wegens een poging tot mishandeling van Mr. Ragged Lane en een zekere kapitein Aikenes op Haymarket enkele uren geleden. Beide zijn opvarenden van een schip dat hier in de pool ligt, het wapen van Troje. Een poging tot mishandeling? Wat is er dan gebeurd? Volgens de agent die haar gearresteerd heeft, liepen Lane en Aikenes op Haymarket in de richting van St. James. Toen Ernst Smith opeens uit de portiek tevoorschijn sprong... en de kapitein bij zijn revers greep. Mensen, laat me los! Laat me los, zeg ik! Nee. Ga ze toch, Leen! Zorg dat ze me loslaat! Dit keer kom je niet te makkelijk vanaf. dat je bent. Jaren en jaren heb ik naar je gezocht. Je dacht zeker dat ik je was vergeten, hè? Geen sprake van... Laat me los! Kom maar, Leen! Nou, ik nou je gevonden heb, ga je eraan ook. Alsof het me de kop kostte. Dat heb ik er graag voor over, naar nou, alles wat je maar hebt aangedaan. Valt deze persoon u lastig, sir? Geen sprake van. We kennen elkaar, ik weet niet hoe lang. Ik heb deze vrouw nog nooit van mijn leven gezien, Agent. is helemaal overstuur, oh. geloof ik. Misschien kunt u. Leugenaar, je kent me wel. Ik ben Anne, je kent me heel goed. Nou, kom, dame, laat nu eerst die jas van meneer los. Ik herken jou wel, ook al komt je dat nog zo ongelegen. Jij bent Jack Stacy. Komt u maar eens met me mee, dame. U bent helemaal overstuur. Nee, nee, dat ben ik niet. Als u alleen maar naar me wilt luisteren. Alsjeblieft, u moet naar me luisteren. U wilt ook mee naar het bureau moeten, sir. Hier moet het proces verbaal van worden opgemaakt. Ach, dat is toch niet nodig. U kunt dat toch wel gewoon vasthouden dat ze een beetje geclameerd is. Eh, ja, hier. Ik eh, u je mijn Ah, juist. Kapitein Ignis. Ja, maar ik ben bang dat u toch mee zult moeten... het dat is toch belachelijk. Als ik u nu zeg dat ik haar niet ken... dan kan mij ook onmogelijk kennen. Ik ik heb echt geen tijd. Kom eh, mensen hè, mensen, doorlopen. Doorlopen, mensen, er is hier niks meer te zien. Wat is er aan de hand? Zijn moeilijkheden Agent. Oh, oh, oh. Wel, nee, Lord Senniford, volkomen uh. onbelangrijk. Zal maar doorlopen als ik u was. Lord Senniford? Tommy! Tommy, je me niet meer! En, Ik kan dan toch zeker nog wel? Uh. Grote goedheid. En, door die onverwachte ontmoeting kalmeerde ze enigszins terwijl Sinivoort op slag ontnuchterde. Het hele stel ging naar het bureau waar het proces verbaal tegen Ann Smith werd opgemaakt wegens poging tot mishandeling. Word Sinivoort betaalde een borgsom voor haar en ze zijn samen weggegaan. Wat die nog aan toe? Ze hadden er aan vast moeten houden. Er was op dat moment geen aanleiding toe, John. Jammer genoeg. Als het diezelfde Ann was, die vrouw die een zelfmoordpoging deed met een foto van Leila in haar hand, had ik graag eens wat met haar willen praten. Morgen moet ze voorkomen. Dan kun je haar opzoeken. Of anders kun je contact met haar opnemen via loord. Morgen voor... is me veel te laat. Ja, wacht nou even, John. Er is nog iets voordat je er vandoor hoort. En dat is? Zij is in het bezit van die ring die ons in Webbing is ontstolen. Weet je dat zei ik? Geen twijfel mogelijk. Dus die Anne is hier ook in verwikkeld? Het zou natuurlijk een doodgewone alcoholiste kunnen zijn. Oude truc. Hysterisch tegen iemand gaan, Ondertussen proberen ze een portefeuille te rollen. Geen sprake van elk. Dat zou wel het toppunt van toevalligheid zijn. Een toeval hebben we niet meer nodig. Er begint zich namelijk al een duidelijk patroon af te tekenen. Vind je? Die rubberbandiet vanavond, die Ragged Lane. Van wie ik weet dat hij op een avond bij Mrs. Oaks in de kast heeft gezeten. Misschien zijn het toevallige kennissen. Nee, nee, nee, daar steekt veel meer achter. Vanavond is hij bij ons binnengedrongen om een ring te stelen. Een ring die wij hadden gevonden op het lijk van een Chinees die een bezoek had gebracht aan een huis dat volgens Mrs. Oaks heeft toebehoord aan haar overleden zuster. En wat gebeurt er vervolgens? Diezelfde ring blijkt nog geen twee uur later in het bezit te zijn van een zekere Ann Smith. Nadat deze een vriend van Ragged Lane is aangevlogen. Een zekere kapitein Eiknes. Je bedoelt dat die ring het eigendom van kapitein Eiknes kan zijn geweest. Ragged Lane. Ik heb nog steeds geen duidelijk beeld van hem. Maar na zijn parfum te oordelen kan ik me moeilijk voorstellen dat hij een leidende rol speelt. En dat zou die Agnes of Stacy of hoe die in werkelijkheid mag heten wel kunnen doen volgens jou. Hij schijnt in ieder geval in het verleden iets te hebben uitgehaald wat die Anne Smith hem nooit vergeven heeft. Wanneer ze een mijn Anne is, en daar twijfel ik niet aan... dan zou ik wel eens willen weten in welke verhouding zij tot Lila staat. Anne Smith, Lila Smith... Ja, misschien is het wel moeder en dochter. Dat zou kunnen... Ga mee, Elk. Het wordt tijd dat Lord Siniford ons eens iets meer over haar vertelt. En waar ze is op het ogenblik. His lordship zal toch niet met een vrachtwagen worden thuisgebracht, veronderstel ik. Eens zal hij toch thuis moeten komen? Wat weet je nog meer over hem? Dat hij meestal dronken is. Waar haalt hij het geld vandaan? Dat weet niemand. Hij beschikt in ieder geval niet over een familiekapitaal. Jaren geleden was hij getrouwd met een Amerikaanse olieprinses, maar dat was maar heel kort. En een beroep heeft hij nog nooit van zijn leven uitgeoefend. En toch kan hij zich een huis in German Street permitteren. En ze iedere avond een stuk kraag drinken. Daarbij hebben we hem nog niet zo lang geleden s'nachts meestal op een bank in het park aantroffen. Hoe lang geleden? Een jaar of drie. Hoe is dat mogelijk? Hij heeft geen erfenis gehad, geen rijke vrouw getrouwd, en werken doet hij ook niet. Waarom vraag ik hem zelf niet? Ik geloof dat dat zo wagen is. Lord Cineford. Wie bent u, als ik vragen mag? Inspecteur Wade. En dit is inspecteur Elk van Scotland Yard. Wij zijn op zoek naar de vrouw waarvoor u gisteravond een borgsom hebt betaald. Aha. Ja, beste kerel, dan vrees ik dat je ergens anders zult moeten zoeken, want die is niet meer hier. Uh, zouden we misschien even binnen mogen komen, sir? Het is een beetje moeilijk hier op straat te praten. Hè? Ik heb u al gezegd, die dame is niet meer bij mij. En wanneer u mijn flat wilt doorzoeken, zult u toch eerst voor een bevel tot huiszoeking moeten zorgen. Het heeft geen zin om ons bij onze nasporingen te belemmeren, Lord Uniform. Ik begrijp niet waarom u zich zo voor haar interesseert. Zij was vroeger kindermeisje van ons, jaren geleden. Zij heet Anne Smith. Waarom niet Anne Robinson? Ook goed. En Robinson, als u dat liever heeft. Waar is ze nu? Thuis, veronderstel ik. Daar heb ik haar tenminste naartoe gebracht op haar verzoek. Hij woont in Camberwell. In het proces voor Baal stond Highbury. U kunt mij moeilijk verantwoordelijk stellen voor wat zij tegenover de politie heeft verklaard. Hm? Ik heb haar naar Camberwell gebracht. Lord Sineford, u zou er verstandig aan doen om ons de waarheid te vertellen. We hebben goede redenen voor ons onderzoek. Er is een ring in haar bezit gevonden. Een ring? Die een paar uur voor haar aanhouding is ontvreemd uit een politiebureau. Een ring? De beste kerel, je verdenkt die oude arme Anna toch niet van die gestolen te hebben? Wij zijn alleen buitengewoon nieuwsgierig hoe zij in het bezit van die ring is gekomen. Daar zou ik u niets over kunnen vertellen. Voor zover ik weet is ze er ergens in Campbell en meer inlichtingen zou ik u echt niet kunnen geven. Het spijt me, sir, maar ik geloof niet dat u de volledige waarheid spreekt. Wil je soms beweren dat ik lieg? Ik geloof dat u van haar verblijfplaats op de hoogte bent. Dat vind ik een verdomde brutaliteit. En dat wens ik ook niet te accepteren. Ik zal mij morgenochtend persoonlijk bij de hoofdcommissaris over jullie beklagen. Dat is natuurlijk uw goed recht, maar... Niets te maren. ik beschouw dit gesprek als geëindigd. Goeienacht. Ja, hij weet natuurlijk bliksems goed waar ze is. En ik weet bijna zeker dat zij morgen niet voor de rechtbank verschijnt. Wel, nee, John. Cindy Ford zou nooit zijn toevlucht nemen tot geweld. Beslist niet. En stel nou eens dat hij de leider van die rubberbandieten is. Nou, nee. Als zij morgen niet verschijnt, zal hij er waarschijnlijk ergens veilig hebben opgeborgen in de provincie. Waarom? Omdat hij jaren geleden al een zekere reputatie had. Hij huurde filas in het Dol van het Theems en gebruikte dan zijn titel om overal bestellingen te doen. Maar nou, het was net geen flessen trekkerij... Maar er zijn heel wat makelaars en winkeliers de dupe van geworden. Dan moesten wij maar eens nagaan of hij op het ogenblik weer over zo'n villa beschikt. Dat zal ik ook zeker doen, maar eerst ga ik ontbijten. Uh, ga jij naar de rechtbank om te zien of hij er is? Uiteraard. En daarna ga ik een bezoek brengen aan het wapen van Troo om een praatje te maken met die kapitein Eiknes. Want die moet weten waarom zij hem zo opeens is aangevlogen. Dat weet hij vast en zeker. Maar de vraag is of hij het je ook zou willen vertellen... Het zal kapitein Eeknes bijzonder spijten... dat hij u zelf niet welkom aan boord van het wapen van Trooje heeft kunnen heten, inspector. Ik ben u erg dankbaar, Mr. Gomes. Maar ik zou de kapitein toch graag willen spreken. Wanneer denkt u dat hij weer aan boord komt? Ik weet werkelijk niet. Het spijt mij, inspector. Wij varen morgenochtend vroeg weer uit. Kapitein Eeknes is de hele dag bezig met de vertegenwoordigers van de rederij. Ja, dan is er helaas niks aan te doen. Nogmaals bedankt. Tot ziens, inspector. Brigadeer hey, Toller, maak maar los. Ai, ai, is De Tevreden, John? Het zit me allemaal veel te goed in elkaar. Ekenis was niet aan boord. Maar die knaap die me ontving, dreunde zijn lesjes steeds maar weer als een papegaai op. Halve kracht vlak voor de boeg langs, Toller. Ai, ah, ai, is yes, okay. Wanneer vertrekt het schip? Morgenochtend vroeg. Maar ik denk dat we het wel een paar dagen kunnen ophouden. Stroom opwaarts langs de weltoller, maar halve kracht. Ah, ja, Heeft jullie ogen goed de kosten dat we langs de achtersteven komen? Waar moeten we naar uitkijken? Naar alles wat de moeite waard kan zijn. Toen bijvoorbeeld, daar bijvoorbeeld, aan stuurboord. Baar. Daar. Tom, hij is weg. Ik zag op. Een kale kerel met een baard. Die zag ik ook, inspecteur. Ophoud dat gezicht dan goed, allebei. Waarom? Wie was dat? Mr. Brown. De man die Lila Smith naar dat huis in Langer Street gebracht heeft. Wat doet die daar aan boord? Tegenkoers, Toller. Tegenkoers, we gaan we, inspecteur. Heeft die kijker kijkers? We zullen laten merken dat we iets gezien hebben. John, kijk uit! Inspecteur, weet wat is er gebeurd? Inspecteur. Niks, maak je geen zorgen. Vlug, volle kracht naar Fevi-Sters. Is die geraakt, John? Luister. Ik ben dodelijk gewond voor de naam. Zodra we bij fevi zijn, laat je hem op een bankaar aan de wal brengen. Zo dramatisch mogelijk. Naar een ziekenhuis. zei je bedoeld? Naar huis, ik wil een paar uurtje slapen. En moet ik dan terug naar het voltooien. Geen sprake van. Daar hebben ze intussen vast al een paar honderd alibi's. Nee, wij laten straks gewoon overal navragen of iemand zo'n toevallig geweerschoten heeft gehoord. Je weet dat. Ah, dat heeft natuurlijk niemand met al dat havellawaai. En daar hebben ze ja. ook op gespeculeerd. Maar laat ook navragen aan boord van dat schip. Alleen om het een overtuigend tintje te geven. Even stel, respecteur. Je mag desnoods wel een paar tranen over je wangen laten biggelen hoor, hè? Ja, okay. uh, ik weet het nog beter gemaakt. Ik breng jou persoonlijk naar huis. Ik ben namelijk een van de allergeniaalste verplegers van heel Scotland Yard. Wat ben je vandaag verder van plan? Hm? Gedekt houden tot het donker is. En dan wil ik nog eens een kijkje gaan nemen aan boord van het wapen van Troje. Hé hey daar, jullie worden niet betaald om de hele avond te staat te kletsen? Stinkende Slymerd, wat verbeeldt hij zich wel? Nog één keer zo'n grote bekker, ik schop hem in het gips. Afwijzen enfin, zoals ik dus al zei... Daar kwamen opeens een paar zakken van de waterpolitie aan boord. Ja. Die wilden weten of we soms schoten hadden gehoord. Weet je dat nou? Hoe laat was dit dan? Ach, allemaal flauwekul. Die ze doen dat alleen maar om een weekloon waar te maken. Dat weet ik nog zo net niet, Maat. Er werd verteld dat ze die inspecteur Wade koud hadden gemaakt. Kijk uit! Die kist kwijt uit de stroom! Maak je niet met verf, Marker. Wij weten heus wel wat we doen, hoor. Hé, hey, Harry, ja. waar is die gozer opeens gebleven? Weet ik dat. Je wordt hartstikke verblind door die kleren schijfwerpers plezier. Zeg, wie was dat eigenlijk? In ieder geval niet één van onze ploeg. Maar laten we nou wat hè? Deze zijn we een wal om een pilsje te pakken. Gelooft u me nou, kapitein? Er is niemand. Dat is zo stomling. Ik zag die terug bewegen. Ga kijken in de gangen. Hier is niemand. Kijk, dan in de andere hutte. Ai, ai, kapitein. Hé daar, wat moet dat? Ik ben op zoek naar een beetje water, maar... ...maar een mens gaat wouden, zo makkelijk. Ik ben een van de lichters. Ja, spij je de moeite, hoor. Ik weet wie je bent. En al je andere waar ik ze zien kan. Rustig maar, beste kerel. Ik pak alleen mijn pijp maar. Zo allermachtig, jij smeerlap. Ingenieuze uitvinding, vind je niet? Een fosforfakkel. Zodra er zuurstof bijkomt, hoepla. Direct ligt er een politieboot langszij, hè? Erg nee, aardig van jullie om dat patrijspoort open te laten staan. Wat kom je doen? Ik ben op zoek naar een verdraaid slechte schutter... die mij vanmiddag gemist heeft op nog geen 50 meter afstand. Smeerlap dat je bent. Ah, oh, heb ik je beledigd, kerel. Oké, okay, brigadier van standby. stand by. Hoi, oh, yes, En mag ik nou dat pistool met de lijn? Want jij bent toch Mr. Lane, hè? Mr. Ragged Lane. Dat luchtje zou ik overal herkennen. Je bent toch een kennis van Mrs. Oaks? en loopt soms in een rubber pak. Wat is er aan de hand, Lane? Wat is dat voor lawaai? Aha, kapitein Eiknes, geloof ik. Of gisteren weer de voorkeur aan om Mr. Brown genoemd te worden? Wie is dit? Een smeeris? Ik kwam controleren of deze heer een wapenvergunning bezit. Ja, luister even, eh... Uh... Inspecteur Wade. Maar dat weet je immers rommel goed. Nou, om u de waarheid te zeggen, dat wist ik niet. Nou, nou, dan heeft Mrs. Oaks keurig de mondje weten te houden. Nog keuriger dan die stakker van een Chinees... die ik gisteravond met een afgesneden strot in Wepping heb gevonden. Weet u, Mr. Lane, ik zit er nog steeds over te piekeren... of die nou is afgemaakt door een andere Chinees... of door een tamelijk magere kerel... die net zo'n regenjas aan had als u. Hebt u een vergunning? Die heeft u hier aan boord niet nodig. Oh, jawel. Zolang een vuurwapen zich niet in een verzegelde kast bevindt... moet je er hier in de haven van Londen een vergunning voor hebben. Ik zal het dus maar meenemen. Je weet waar je terug kunt krijgen, alleen... voor het geval je er alsnog een vergunning voor zou krijgen. En dan nou moesten we Lord Siniford maar eens gaan vertellen... wat er allemaal aan de hand is, kapitein. Misschien wil je zelfs alweer van boord. Zullen we het hem eens gaan vragen? Ik weet niet waar u het over hebt. Ik, uh... Over Lord Siniford. Die heb ik een uur geleden hier aan boord zien gaan. Wat heb jij ja, daarmee te maken, hij blijft hier vannacht logeren. Merkelijk? Ach, terecht. Gaat hem nou zelf vragen. Hij is in mijn hut. Heel graag. Goedenavond, Lord en Wat is er, weet? Je komt direct geen enkele zin. Ik heb haar niet meer gezien sinds ik haar in Campbell heb afgezet. Gaat u direct aan wal? Ja. Voordat hij afrijdt, zet kapitein Eknus mij aan wal. Tevreden, inspecteur? Lord Ford is oud en wijs genoeg om te weten wat hij doen wil. Oh, tussen twee haakjes, kapitein. Wij hebben uw ring gevonden. Nu vergist u zich alweer, inspecteur. Ik ben nog nooit een ring kwijtgeraakt. Oh nee? Ook geen gouden zegelring met een tempel en de godin Afrodite in het wapen? Nee, die is niet van mij. Oh nee? Wat jammer nou. En ik was er nog wel zo overtuigd. Dat wapen is namelijk het wapen van de stad Troje. En aangezien uw schip de naam het wapen van Trooje draagt... Ja, ...u zult toch moeten toegeven dat het allemaal heel toevallig is. Hè? Dat is allemaal heel interessant, Wade. En er zou ook best wel eens meer achter kunnen zitten. Maar ik zie niet in wat wij er nou aan hebben. De hoofdcommissaris heeft gelijk, John. We beschikken over geen enkel tastbaar bewijs. Maar Lane is wel degelijk een van de rubberbandieten. Dat heb je toch zelf ook geconstateerd? En hij zweert dat hij nog nooit van zijn leven naar een rubberpak heeft aangehaald. We kunnen iemand toch echt niet in achteris nemen... omdat hij zich bedient van een overdaad aan goedkoop parfum. Of af en toe hij in de kast van Mrs. Oaks gaat zitten. En Eakness dan, die ring van hem? Hij zegt dat die niet van hem is. En dan zou je zijn schip van onder tot boven doorzoeken. Dan zou je die toch niet vinden. Maar als we er alleen maar kunnen beletten om uit te varen, sir. Eén etmaal, twaalf uur desnoods. Wij hebben geen enkele grond voor zo'n maatregel. Geen enkele. Ik heb trouwens geïnformeerd bij Lloyds. Alleen bij een van de overvallen van de rubberbandieten lag dat schip hier in de haven. Alle andere keren was het hier duizenden mijlen vandaan. Ik heb ook bij Lois nagevraagd, Elk. En het is me opgevallen dat het wapen van Troje binnen twee maanden na een overval van de rubberbandieten hier de haven is binnengelopen. Dat kan toeval zijn. En aan toevalligheden hebben we niks. Nee, het spijt me, weet. Maar we moeten dat schip laten uitvaren. Zoals u wilt, hè? zo. Wieso, heren? Hm, het is alweer bijna dag. We moesten maar eens maken dat we onder de wolk kwamen. Graag.